1 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Nog nooit zijn zoveel toeristen naar Rotterdam gegaan als in 2017. In de stad werden 1,8 miljoen hotelovernachtingen geboekt... 10 meer dan een jaar eerder. De groei komt niet van grote toeristische attracties... als de Euromast of Diergaarde Blijdorp. Dat aantal bleef met 3,5 miljoen ongeveer gelijk. Musea en andere culturele instellingen trokken wel meer gasten, 1,2 miljoen. Ongeveer de helft van de bezoekers aan Rotterdam kwam uit Nederland. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft het inburgeringsexamen ingekort... om de lange wachtlijsten tegen te gaan. Inburgeraars moeten nu 15 weken wachten op een eindgesprek... voor het onderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat komt door een tekort aan examinatoren. Nieuwkomers die genoeg studietijd hebben besteed aan dat onderwerp... mogen het gesprek nu overslaan. Dat scheelt volgens Koolmees niet alleen in de wachttijd... maar zorgt er ook voor dat de inburgeraars eerder aan het werk kunnen. Het kabinet wil ook kijken of de arbeidsmarktoriëntatie... helemaal kan worden geschrapt voor inburgeraars die al een baan hebben. Ongeveer 165 miljoen mensen zitten op dit moment voor de buis... om het grootste Amerikaanse sportevenement van het jaar te bekijken. De Super Bowl. Dit jaar de Patriots tegen de Eagles. De afgelopen maanden werd bij American voetbalwedstrijden geregeld geprotesteerd tegen racisme. Tijdens het volkslied bleven sommige spelers niet staan, zoals in de VS gebruikelijk is, maar gingen op één knie zitten. President Trump heeft daar meerdere keren fel tegen geprotesteerd. En ook vanavond liet hij weer een verklaring uitgaan waarin hij zegt dat men tijdens het volkslied moet staan om de krijgsmacht te eren. Of het daardoor komt is niet te zeggen, maar vanavond heeft geen enkele speler geknield. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Minima liggen tussen 0 en min 2 graden. Morgen eerst veel bewolking, later is er ook zon. Vooral in het zuiden en het westen. Het wordt ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 5 februari 2018. Het is 1 uur en 2 minuten. Tot 2 uur vannacht is dit het programma Zwarte Priet van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. En vrouwen hebben hier de macht, want de technicus is onze uh, koninklijke hoogheid Ans beentjes. Lieke Kuiper, ook weer een vrouw, neemt de telefoon aan, print de mails uit, kleert maar de zieke media en webcam, doet verder alles wat nodig is. Isa Messiani, nummer 7 van het CDA op de lijst van Venlo, is mijn gast. En ik ben Prem de Shawararakishoen. Bitter apenstaart zpp op 1 op hashtag Zwarte Prietpraat. Mails kunt u sturen naar zwarteprietpraat.net.tv voor mails. En andere mailadressen lezen we niet. Het telefoonnummer is 0800-1121. Isa, ik moet uh, voordat ik daar, Er zijn heel veel bellers, maar ik moet echt even iets vragen. Ja. Jullie hebben een moeilijke periode achter de rug in de fractie in Venlo. Want uh, uh, jullie, zijn, jullie zijn echt de gemeente waar de voorkeurstem CDA-lijst zes mensen in de uh, fractie hebben gebracht die niet in de top zes stonden. Maar jullie, jullie fractie heeft. Wrijving gehad, de fractievoorzitter is moeten aftreden. Het was geen gemakkelijke periode. Nee, nee. Hoe kwam Zee, dat? Zeven. We zijn met zeven zetels begonnen. We Op hebben de 39, er... hè? Ja, we hebben er inmiddels eentje bij. We hebben dus acht zetels. We zijn nu de grootste in, in Venlo, samen met de, met de VVD. Ja, het was inderdaad geen makkelijke periode, want de, de, de lijstcommissie die had dus blijkbaar hele andere mensen voor ogen. Dus die hadden een heel ander team in die fractie willen hebben. Maar de kiezer heeft, heeft anders uh, uh, bepaald en daar moet je altijd respect voor hebben. Dus we begonnen met zeven mensen die totaal anders... Van elkaar waren. Wij, ja, goed, wij hebben hele goede dingen bereikt, uh, maar het was niet makkelijk. Ja, nee, maar, maar, maar, maar, maar nu hebben jullie weer een lijst ja. ben jij op 7 staat en niet op 2. Nou ja, ik moet je zeggen, uh, we hebben die, die fractievoorzitter is inderdaad een wisseling uh, heeft plaatsgevonden. We hebben nu een andere fractievoorzitter. We hebben nu ook een nieuwe lijsttrekker. Ja, Tom Verhaag, een jonge, uh, ja, die is jong qua leeftijd, ja. nieuw. En ik merk binnen het team, we hebben nu de top 15 kandidaten. Ik ja, maar merk, je staat op 7 man. Ja, ja maar die top maar 15. Maar waarom, je bent al, je, vanaf 2006 uh, gemeenteraad waarom niet op een duidelijk verkiesbare plaats? Ja, daar sta ik ook op. Ja, maar 7, maar rot op je, wat jij allemaal hebt gedaan, en hoe goed je bent. Nou ja, goed, we hebben acht zetels, dus in principe is een beetje. Nee, maar niet op twee plek. of op drie. Ja, omdat er uh, ook heel veel uh, goede mensen zijn zijn. Nee, want er zijn alleen nieuwkomers uh, hoger dan jij. Nee, dat is niet waar. Er zijn er maar twee. Ja. Maar goed, ik, ik had, laat ik het eerlijk zijn: ik had liever ook op een hogere plek goed willen staan. Goed zo. Maar goed. als je ziet, als je uh... provoceert en vervelend <laughs> doet, dan krijg je eerlijk antwoord. Ga door. Nee, maar goed, ik ben ook het gesprek aangegaan. Ik heb uh, me laten zien bij die commissie. En die commissie heeft uiteindelijk een voorstel gedaan. En zoals het altijd gaat, de leden hebben het laatste woord. En de leden hebben bepaald dat ik op plek 7 kom te staan. Ik ben er tevreden over. Ik ga weer voor die voorkeur, dan moeten we allemaal. Het voor gaat gaan. zo lukken, maar, maar ja, Isa, dat nou ja, lukt je echt zo. Ja, ik heb er wel uh, alle vertrouwen in. Hoe bang ik ben je verder PVV? Ikzelf. Ik ben heel blij dat PVV mij doet. In Waarom? Nou ja, goed. Uh, waarom? Dat uh, betekent dus voor die doelgroep, die ik uh, grotendeels vertegenwoordig in stimulans om te gaan, uh, om te gaan uh, stemmen. Dat is één reden. Een tweede reden waarom ik blij ben, is omdat er toch al veel mensen op PVV stemmen landelijk. Ik wil ze graag zien uh, op de, op de raadsbanken. Dus van die 39. Raadsleden waar ik dadelijk tegen ga debatteren, wil ik er ook een paar van de PVV hebben. Ik heb, met een, uh, ik heb nog contact met uh, wat jongens die lonsdelers waren 14 uh, ja. jaar geleden. Oh. Weet je dat de paar hebben gezegd dat ze op jou hebben gestemd 4 uh, jaar geleden? Oh, dat is leuk om te ja, terug te houden. Want ze kennen je, ze vertrouwen je. Oh, mooi, mooi. Dus maar... luisteraars, voor alle duidelijkheid... Je kan zo lopen, hoor. Je hoeft niet... Je kan gewoon hier achter lopen, want maak ja. je niet druk. Luisteraars, er is een gast in de studio, die wil niet in beeld... en die gaat er alle moeten... Nee, maar even, even, even ja. voor alle duidelijkheid, Isa. Ik heb landsdelers, weet je, ze hadden me ooit uitgenodigd... om een congres ja. toe te spreken, zou ik gratis doen... en natuurlijk een resolutie. Maar er zijn een paar landsdelers die me hebben gezegd... Ja. in 2012, ik stem op, Isa... En ik denk dat nog weer een paar is dus op jou ja, gaan stemmen. Ja, maar ik vind het mooi dat je dat zegt... en daarom zei ik zo straks tegen jou... ik wil ook in gesprek gaan met de PVV-stemmers. Met iedereen, met iedereen in Venlo, echt waar. En ik wil ze overtuigen dat ze op mij gaan stemmen. Oh nee, maar als ik een witte racist, was, zou ik op je stemmen. Daan, <lacht> Versteek zegt... een groot compliment voor het uitnodigen van gemeenteraadslid uit Limburg. Je doorbreekt de cirkel van Hans Haagse en Randstad politici Daan voor alle duidelijkheid, mijn hele leven al... toen ik prim... Dan, ik, ik, ik ken Isa uit 2004 4, 5 Of 2004. Daar ja, ja. uh, heb ik heel veel uh, fanlo en omgeving gefilmd. Uh, uh, uh, Daan, het probleem is... er zijn zoveel prikkers, er zijn zoveel media... dat je niet snapt meer. En je moet naar de juiste dingen kijken. Oh, sceptische muts. Dank je wel. Oh, de sceptische muts is een vrouw. Ik ken haar totaal niet, die twittert. Ik ken hem niet. Ik moest meteen aan prim denken. Uh, oh, I thought they, uh, they, oh, they said run. I thought they said rum. Lieve luisteraars, ja, ik hou van bruine rum, maar we moeten het niet overdrijven. Maak ik even naar de bellers? Ja. Oké, okay. ja, nu gaan we naar de gefrustreerde Limburger. Berend Willem, nacht, gefrustreerde Limburg. Wat wil je zeggen tegen Jezus? Goedemorgen. Uh, nou, meneer Messani, u spreekt met mij en ziet. Als je berbel bent bij je eerste rang burger. ...van Marokko, want dat zijn de oudste bewoners. Dus je bent de eerste rangbewoner en niet maar een berber. Tamazit. Ik heb één jaar gestudeerd aan de universiteit van Tsitsouan. Ja, maar mooi, hij was ook pooier. Dus bij Berend Willem moet je niets geloven. Ja. Uitgever alles. Berend Willem is alles geweest wat er ooit is in de wereld. Ik ben, ik dus Berend Willem is een leugenaar die je. Uh, het is vijf vijf vijf een blanke vijf. leugenaar die. Uh, fantast, maar goed. Ben, Verder ik is vijf, het leuk van mijn luistercijfers. Op het zomerfestival in Venlo. En ze doen heel veel aan cultuur die hmm. niet clichématig is. En dat was werk van de mensen van Venlo. Mooi. Er woont een stadje van het crimineel stadje. En een stadje van plezier. En yes. wat wilde u nog kwijt, meneer Berend Willem, na al uw leugens? Dat jij jaloers bent op iemand die zoveel <laughs> zo gereisd heeft en overal <laughs> geweest is, dat jij hem als een besluchte advocaat nooit zult bereiken. Oma oh, Berend Willem, ik zal zoveel niet bereiken, maar waarom zou ik jaloers zijn op jou? Jij Omdat belt je... gratis in, zit een uur aan het telefoon te wachten... en ik vul me zakken met meer dan 1475 euro. Wie is hier de loser? Ja, maar de dood heeft geen zakken. Dus verdien jij maar veel geld en pot het maar op. De dood heeft geen zakken. Nee, ik pot het niet op. Ik verdien het aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen... waardoor mijn kleindochter en mijn kleinzoon uh, in de top van deze maatschappij mee huppelen. Ik wens meneer Messiani heel veel succes. En je kan niet op hem stemmen, hè? want je zit niet in zijn gemeente. Dank je wel. Ik stem hier op het CDA zit Zittag en dat is even goed. Volgend jaar kun je op mij stemmen... want ik doe mij met de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. Je hebt mijn stem. Ja. Dank je. Dank en dat je. zegt hij tegen iedereen. Hè? Weet je tegen hoeveel <lacht> mensen... Je moet alle uitzendingen <lacht> terugluisteren. Als je, als je hoort aan wie Bernd Willems zijn stem heeft beloofd... dat is de meest onbetrouwbare hoer. Als het ja, gaat maar deze man die deugt. Ja, maar dat zei je ook over die van GroenLinks en zo. Dus het grappig van jou is Berend Willem. Je bent typisch de onbetrouwbare blanke. Politiek is ziek. Ja, nee, maar jij bent echt het beeld van de onbetrouwbare blanke. Die die de Joden verkopen voor kopgeld. Ja. <laughs> hey, Biret Willem, Willem. Hey, Willem, vandaag Willem, het gaat niet goed met je, je hebt geen antwoord terug. Normaliter <laughs> kom je echt veel beter <laughs> terug, je, je stelt me een beetje teleur hoor. Ik, ik, ik ben aan het spreken met meneer Massani en niet met jou. Oh, oké. Okay. Dus je was niet gewapend <laughs> tegen mijn provocaties. En hij spreekt daar maar ziet, Daar men zegt. Ik hey, maar Birgit Willem, is. normaliter als ik je zo aanval, kom je met betere antwoorden hoor. Stel, je wordt niemand een beetje oud. Je wordt een beetje niemand, oud. Niemand kan mij aanvallen. Nee, je, kon, ja. je wordt echt oud. Je hebt vandaag slechte radio gemaakt. Normaal ben je goed voor mijn <laughs> luistercijfers. Ja. Vandaag was je heel slecht. Ik ben ook slecht. <laughs> Dankjewel, Berder. En ik waardeer het iedere keer als je belt. Doei. Meneer Nunes. Goedenavond, Prim. Goedenacht. Ah, ik met meneer Nunes, ja. En, uh, ik vond het programma vanavond bijzonder... vooral degene die tegenover jou zit daar. Meneer, hoe heet hij weer, meneer uh, Isa, hè? Nee, meneer ah, Jezus Messani. Uh, ah, die meneer Isa is een van de weinigen... die begrijpt ja, waar jouw vragen naartoe gaan. Dat je vragen, dat je provocerend is om een reactie te kunnen uitlokken. Ja, en daarom vind ik het programma vanavond niet zonder. Deze man, ja, ik ken de waarde van dingen. Ja, want in, uh, niet zo lang... Um, drie heb vier... je hem betaald, Isa? Ja, ja, ik heb hem vijf vijf vijf niet. het voor hem. Ik wil een jonge man reageren. Henk, waar, en, waar woon je? Waar woon je? Ik, op dit moment woon ik in Rotterdam. Oké, okay, ga ik ja. verder. Prima, je bent ja. niet betaald door hem. Zeg maar wat je kwijt wil. Wat zei je, Prim? Nee, ik zeg, je bent niet betaald door Isa. Dus zeg maar wat je kwijt wil. En, ja, en... Uh, zijn stelling ten opzichte van een, een Marokko... het gebied waar zogenaamd waar ze onderdrukt door ja, ik vind zijn stelling een, een correct... Ja, omdat hij zegt, ja, hij is een Nederlandse burger... Ja, en hij kan zich niet gaan oriënteren op wat er in Marokko allemaal gebeurt. Ja, ik kan begrijpen dat het misschien wel verband heeft... maar uh, niet zo lang geleden hadden we het ook over deze mannen van denken... dat ze te veel gericht waren bijvoorbeeld op de Turkije. We, we, zullen niet, we zullen ons niet richten op onze thuislanden... want we hebben het besluit genomen... om. Hier in Nederland, in dit vreeland te wonen. Ja, Dus hier moeten we onze politiek ervan. Wat ga je stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, ik, ik denk dat ik op, een, op GroenLinks ga stemmen. Ja, ja, ja. En Rotterdam. ja in Rotterdam. Isa wil je nog ik, wat zeggen? In het verleden was ik meer voor een uh, partij van de aard, maar. Uh, Oké, okay, maar Henk, nu dus gaat Isa wat nee, zeggen. Op dit wat zei je? Isa gaat nu aan te zeggen. Jezus gaat wat zeggen. Ja, ja, ja nou, wij, wij, hebben, wij hebben vandaag van Feyenoord gewonnen. VVV, hè. <laughs> harte grunt trouwens, hoor. Als Feyenoord aanhanger. Ja, ja VVV was gewoon beter... Uh, uh, Henk is zijn naam, hè. Ja, maar, maar Henk, ja, ja. maar waarom... Heb, je, heb die... je gekeken? Heb je voetbal gekeken? Heb je de wedstrijd gezien? Die van vanmiddag bedoel je? Ja. ja. Nee, ik heb er niet naar gekeken. Maar ik was, ik was wel teleurgesteld in Feyenoord. Moet ik nee dat... hoor, ik ben, luister, ik, ik zei even wat uitleggen. Als echte Feyenoorder. Mm -hmm. Als je kampioen wordt, moet je even drie jaar geen kampioen worden. Even de beek. En ik gun het VVV om erin Juist. te blijven. Ik vind Mauri Steen een prachtige man. Ja. Ze hebben kastelen gehaald. Weet je, die supporters die niet zaten uit Schelde, de schelden waren ook vol in beeld. Ja. Dus ze doen ook mee met hun haatzaaien. Ja. Dus dat was, was, was, was geweldig. Nou, ja, VVV kon het goed gebruiken. Ja. Ik begrijp het helemaal dat Späner zo'n een seizoen achter de rug heeft. Nee, maar oké, okay, maar... nu gaan we afbellen. Doei, want dat hangt de slaat nergens op. Heinol, zeg het maar. Goedenacht. Goedenacht Heino. Ik heb in, uh, in Venlo mijn bewakingsopleiding gedaan. Oh, wat leuk. Op de willem 3 zijn ik. Ik weet okay. dat. Ja. Ja, ja. Ik, ik was benieuwd daarom van, uh, hoe het met de Maas gaat. Uh, of stroomt die nog wel eens? Want toen ik in 1993, uh, 1994 in dienst heb gezeten in Venlo... mijn opleiding heb gedaan... toen stroomde de Maas over. En dus die persoon Klopt. leer ik de kazerne binnen. Klopt. Dat is toen in die tijd twee keer kort achter elkaar gebeurd. Ik werkte toen nog bij de energiebedrijf. Het was een enorme, dat had een enorme impact op Venlo. Dus vandaar dat je dat ook nooit zal vergeten. Maar dat zal nooit meer gebeuren. Daar is heel hard gewerkt aan maatregelen om... Ja, als de Maas ooit zo hoog komt... Er zijn dijken gebouwd, er zijn hier en daar ook diepgravingen weerszijde, weerszijde, gedaan. Aan aan beide zijden. Want aan de voor, als je de Maas overkeek, daar loopt het, Venlo, de stad loopt af. En toen in één keer omhoog. En die winkels die allemaal aan de Maas zaten. Die, die, stonden, die stonden tot het dak in het water, dus. Helemaal, ja, dat klopt. Maar dat zal nooit meer gebeuren. Dat is toen twee keer kort achter elkaar gebeurd. Maar daarna is het nooit meer gebeurd. Het wil niet zeggen dat de Maas nooit zo hoog is geweest. Hij wordt wel eens hoger. Pas geleden, rond de, rond de jaarwisseling, was dat weer gebeurd. Het was heel spannend. Maar ja, de maatregelen die getroffen zijn... die zorgen ervoor dat hij dus geen schade meer kan aanrechten in Venlo. Oké, okay, oké, okay. en dan was ik nog benieuwd van, uh, of de Gouden Tijger nog bestaat. Want dat was mijn dienstcafé, was dat in Venlo. Ja, de Gouden Tijger, die uh, nee, die bestaat niet meer in, uh, in deze. Nee, nee, ik weet uh, wat jij bedoelt. Dus leg was... me uit wat hij bedoelt. Wat ja, dat gehoord? was een café in Venlo. De Gouden Tijger, bedoel je toch? Ja, ja, dan liep je Venlo over de brug, zeg maar over de Spoorbrug klopt. In, en dan klopt, ga je Venlo klopt. In, en aan de linkerkant in de steegje zat. Dat klopt. Dat oh, daar klopt. ben ik geweest. Ja, ja, ja. ja. ja, dat ja dat maar ze hadden de bruine rum. Een van de weinige cafés die bruin Rum hadden. Ja, maar ja, dat jij kan, je dat drinkt kan. geen alcohol, hè, Aisha? Nee, nee. Dat, dat, weet je wat het vervelende is, hè? Al die mensen die dat sprookje van Mohammed geloven, <laughs> die zuipen niet, man. Ik, dit, dit, dit, dit, dit, dit, ik, ik ook, ook, ook mijn vriendjes, echt. Ik, weet je waarom ik gek word van mijn moslim? Vrienden, in Suriname dronken die moslims, wel. het is nog varkensvlees. Maar hier zijn ze zuiver in de leer. En dan heb ik echt zo'n leuke dag en dan gaan we na een dag hard werken, zeg ik jongens, aan bruine Gaan ze min drinken. En ah, nou ga je ook iedereen over een kam scheren. Dus nee, nou, hij zuipt je... niet. <laughs> uh, Hassan zuipt niet. Uh, Jalal zuipt niet. Hijab zuipt niet. En de enige Marokkanen die zuipen, van, van Marokkaanse afkomst, als moslims, die zuipt stiekem. Ja, maar uh, goed, waarom, wil, waarom zou je willen zuipen om gezellig te doen, toch? Dat kan. Ook zonder, uh, zonder alcohol. Ja, nee, maar jullie, kunnen, jullie, jullie, hebben, jullie hebben Mohammed en God, ik heb niets. Dus ik heb alleen maar bruine rum. <laughs> ja, als je niets hebt, dan is bruine rum het enige wat ja. je hebt. Maar even op jouw vraag. Er zijn in Venlo dus wel hele mooie cafés nog steeds, hè? Ja. Oké. Okay. Koude tijger is er hey, maar hey, wel hey, hele hey, mooie hey, cafés. Ik, ik, ik ben ik, er al een eeuwigheid niet geweest, man. Nou, ja. Heino, wat ik ga doen... Uh, hoe dat uh, SP, die SP-gedeputeerde van Limburg, die in Maastricht zit... Uh, leuke vent. Die heeft me uitgenodigd en in 2009 zijn de uh, provinciale statenverkiezingen. Ja, en dan ga ik in Limburg. Pre Prevost, die Ja, maar in ieder geval, ik, ik ga naar Limburg. Ik ga een, uh, ik ga een serie uitzendingen maken. Okay, nou, voor wel de provinciale kom. statenverkiezingen. Ik oh, heb al even een plaatje in mijn hand gekregen. Want het is de tijd geweest dat, uh, uh, dat ik thuis kwam in mijn kloffie zeg maar. Nee, maar Heino, Limburg is echt leuk. Torren, het, is het dorp met de Witte wijn Ik ga echt de serie uitzendingen vandaar maken. Oké, okay, thanks, Heino. Doei. Oké, okay, dan ga ik. Oh, ik heb het verkeerd gedrukt. Dan moet ik helemaal zo. En dan moet ik helemaal zo wegdrukken. Oké, okay, Fleur, je bent de laatste voordat we naar de Blanke Germaan gaan. Ja, goedenavond, uh, meneer Raddekisjoen. Goedenavond, uh, uh, Isa. Mevrouw uh, Fleur, als ja. u wilt dat ik u geen mevrouw noem, moet u me Prem noemen. Maar gaat uw gang. Goedenavond, Prem. Ik zal het onthouden. Uh, Isa, ik heb twee, twee dingen die ik wil zeggen. Uh, de eerst, het eerste is. Uh, u zei net in het vorige uur dat Den Haag uh, jullie opzadelt met uh, heel veel regels... en daarmee krijgen jullie problemen die ja. jullie niet aankunnen. Ja. Nou zitten we met uh, uh, een premier die uh, de steeds roept... Uh, we willen een kleinere overheid... Dat kun je willen, maar wat scheef is... is dat de belastingen gewoon hetzelfde blijven. Dus uh, we zitten met een uh, partij die gewoon belastingen blijft heffen. En dat worden er steeds meer per jaar maar een overheid die steeds minder verantwoordelijkheid wil dragen voor het beleid in dit land. Doen jullie daar nou iets aan? alsof omdat jij net zei, jullie hebben daar los van. Ja. Doen jullie als gemeente... Fleur, daar... even laat hem antwoorden en dan mag je verder. Ja. Ga je niet ja. Ja. Ja. Nee, wij, wij gaan natuurlijk over de, de, de lokale, het lokaal beleid. Wij doen er zeker wat aan. We hebben bijvoorbeeld nu een claim als gemeente Venlo. We hebben een claim neergelegd in, in Den Haag. We hebben dat dus bij de vorige kabinet al, al gedaan in de hoop dat het huidige kabinet er ook iets mee doet. Dus wij hopen ja. dat Den Haag ons over de brug komt. Dat ze dus ook mee betalen aan de tekorten die we nu uh, hebben. Dat is één. En twee, belastingen. Uh, ja, ik zou ook willen dat, dat wij minder belastingen in Nederland uh, betalen. Ja, zeker als je zegt wij als overheid. Uh, we willen steeds minder uh, verantwoordelijkheid dragen. Want dat is eigenlijk Klopt. steeds... En, uh, dat is wat de consequentie van een kleinere overheid. Juist. Maar, maar de, jullie zouden daar algemener iets tegen moeten doen. Ja. Dus, dus het, uh, gewoon de notie van een kleinere overheid is niets beter voor dit land. En zeker niet als je gewoon maar belastingen op een hoger niveau blijft uh, afromen. Ja, ja, ja en heel, helemaal uh, mee eens, dus uh, ja. Dan, dan had ik nog iets over Marokko, ja. want uh, volgens mij is die uh, nieuwe koning uh, Mohammed VI... Uh, hij uh, zit nu... er al een tijdje hoor, hij is niet ja, duw. Beloofde... Hij is gewoon een teringonderdrukker en uitbuiter Absoluut. van zijn volk. En eigenlijk nog, maar kijk, zijn vader was een monster, maar hij is een monster met een masker op die zegt... Ik ga de Marokkaan democratie geven. Dat heeft hij al vroeg gezegd. En hij houdt een hele, bev een hele bevolkingsgroep aan het lijntje. Want Isa, ik zal jou zeggen... En hij bezet de westelijke Sahara waar niemand over praat. Die, en ja. al die mensen die praten over Palestina van Marokkaanse afkomst... en over onderdrukking praten... hoor ik ja. nooit praten over de westelijke Sahara die uitgebuit wordt... door deze Marokkaanse dictator... En ondertussen hebben ze een backfall over Palestina Joodse onderdrukking. Laten we gaan kijken naar de bevolking van de Westelijke Sahara... Okay. die vermoord wordt, die totaal geen mensenrechten hebben... Je door deze dictator, hoe hij Mohammed of Hassan... of hoe die teringleer mag ja. gieten, met zijn 600 ja. Ferrari's ja. en 300 paleizen... terwijl mensen in ja. armoede doodgaan in Marokko. Ja. Het is een schande. We moeten de politieke betrekkingen met Marokko verbreken. Ja. Ze zijn erger dan ja. Poetin... Ze zijn erger naar Trump. Ze dus, zijn erger dus, naar Saudi-Arabië. Pleur yes. op, zou ik hem plat okay, gaan zeggen. Meneer Hadakishoum, we zijn het eens. De koning van Marokko is gewoon een schoft. En als hij zegt, ik ga jullie democratie geven... dan moet hij dat ook doen. En er is echt niet veel nodig voor democratie. Want hij zegt, nou steeds: het kost tijd. Het kost mevrouw Fleur, tijd. Nee, ik zal het... Het mevrouw kost Fleur. geen tijd... Mag ik dit even ja, afvragen? Het gaan. kost geen tijd. Het enige wat hij zak moet doen, is zeggen. Is een, een persconferentie bij inroepen. Voor de camera's op televisie gaan zitten en gaan zeggen. bij deze is Marokko een democratie over een half jaar zijn... Mevrouw jaar, Fleur... Of over een jaar. Mevrouw Fleur, als dat aanhanger dat van zijn. DENK... zou ik een beroep willen doen... dat u meneer, <laughs> meneer Kousou en meneer Azarkan... Azarkan zou vragen ja. om dit uit te spreken. Ja. Ja. Ik wil er best wel op reageren. Ja, ga nou ja, goed, kijk... Uh, uh, uh, Marokko is een koninkrijk. Uh, Marokko is wel het meest stabiele land... op dit moment... als we het hebben over... Arabische en Noord-Afrikaanse landen... Dus in die zin gaat een hele... ja, uh, Rationalisatie. Allemaal rationalisaties. Hij heeft democratie. Laat hem nou uitpraten, Florin. Nee, nee, wat, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat er een heleboel goed gaat in Marokko. Maar ik zal niet ontkennen dat er ook een heleboel niet goed gaat. En dat het ook gewoon veel beter kan. Er is veel armoede, daar, daar moet iets gedaan worden aan de toekomst van jongeren. Want die komen massaal naar, naar Europa. De Marokkaanse bevolking heeft geleden onder die monster van zijn vader. Hij heeft het meegekregen. En dan loopt hij een hele bevolkingsdeel aan het lijntje te houden. Het is een smicht. En jullie moeten dat niet... Maar ben ik die asociale schrijver? Oh, uh, uh, ik wou even, zeggen, ik wou even okay. zeggen, Fleur. Fleur, Frans uit Doetinchem vindt dat ik die asociale schreeuw mijn bek moet houden. Dus dat gaan we nu oh, doen. Oh, dankjewel, Fleur. Doei. Luisteraars, omdat ik mijn bek moet houden, is het tijd voor. Blanke Germaan, goedenacht. Goedenacht. Zegt u het maar. Nou ja, als eerste ben ik natuurlijk de wit verlichte Germaan. Vanaf <laughs> vorige week, toch? <laughs> ja, sorry, ik was vergeten. Witte Germaan, neemt u mij niet kwalijk. Precies, dat is gewoon uh, ja, mijn ik titel. Ik de mijn van Frans, dus vandaar dat ik van slag ben. Oh nee, maar dat hoeft helemaal niet. Want ik ben, ik ben zeer vereerd om, om te spreken met Jezus en... Messiah van de Ariërs. Nou wel, Ik ben nachtman, Ik ben zelf vereerd. Maar sinds ik dus die titel draag als wit verlichte gaman, ben ik dus ook benaderd door de echte Turk. en ook door de echte Berber. Die hebben mij verteld dat wij eenzelfde geschiedenis delen. Okay. Wij zijn gewoon. eigenlijk aangevallen. als eerste door de christenen. Nu zijn de Turken en de Berbers daarna aangevallen door de islam. Dat hebben wij dan nog, nog niet meegemaakt. Maar daarvoor hadden we dus allemaal dezelfde geschiedenis. Wij hadden gewoon een heel pantheon van goden. En dat hadden de Berbers en dat hadden de Turken. En, ja, nee, pardon, die... pardon, pardon, witte Germaan. Ze waren toch <laughs> geen Turken, ze waren Ottomanen. Precies, maar er is er leven er nee, nog maar een. Nee, maar ik paar vind, in, in vind wel dat u als persoon die bijdrage levert aan dit programma historisch correct moet zijn. Ja, maar ik heb het er nog voor Ottomanen. Toch? Maar voor nog? Voor Ottomanen waren het persen, toch? Nee, nee, nee, toen waren het Grieken. Ja, Grieken. Nee, ja, ja, ja, ja, maar voor de Grieken waren het de Mesopetamiërs en de, de, de, de, de, de persen. Maar goed, gaat u vooral door. Laat u zich ja. niet hinderen door mee. Oké, okay, ik ga door. Uh, Wat dus, ja, ja de, de, de, de echte Berber is natuurlijk al een beetje behandeld in dit uh, programma. Er zijn al een aantal bellers geweest, dus dat, dat wil natuurlijk dan een beetje later voor het is. Al zijn het heel trotse mensen en ze hebben een eigen geloof gehad. En ze hebben keizers gehad die de Romeinse keizers zijn geworden, ze hebben alles ja. gehad. Dus het is gewoon zonde dat dat nu weg is. Maar maar, is maar, maar, maar, maar, geachte witte Germaan. Die Egyptenaren regeerden ooit het land... en nu zijn het het land vergeten, nu zijn achterlijke denkers. Ja. Dus het feit dat je ooit in het verleden de macht had... He, dan kijk naar de Romeinen, kijk naar de Grieken... die zijn nu aan het infuus van ons. De Romeinen die hebben een bonga-bonga-premier... Die die, die die kutjes en kontjes likt, al dat soort dingen. Dus ik wil niet vervelend zijn... dat je in het verleden ooit de hoogstaande beschaving was. He, Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Helemaal mee eens. Ja. Het gaat om wat je nu... Nu, ja. Nu ja, aan, en, en, en, meer aan naar de toekomst. En, en Witte Germaan, u leest te veel in het verleden... want de toekomst is Jezus Messani. De toekomst, de toekomst is Hassan uh, Die wil opzij, opzij voor. Wat? Die wil opzij, opzij voor. Wat, wat wil Wilbert? wil wil Dus Wilbert wil een nummer. Wil Wilbert mijn hele programma overnemen? Ik heb zo meteen een columnist. Een, bl een blanke Germaan uit, uit Den Haag. En die wil mijn hele programma overnemen. Die wil gaan bepalen wat gaat gebeuren en al dat soort dingen. En dan moet ik gewoon mijn mond houden. Het is zo kort met die witte mensen in dit land. Maar ga vooral door, Witte Germaan. <laughs> Ja, ja, het, het, het is, is verschrikkelijk. Maar wat ik dus wil zeggen... we krijgen nu dus met de Griekse... we krijgen nu de Olympische Spelen komen eraan. Hè. Dus ik hoop niet dat ik volgende week... word onderbroken door, door een of andere nee, sport. Nee, ze zijn zeven uren verder. En als wij ons programma hebben... is het zeven uur s ochtends daar... en dan wordt er niets gesport. Oh, Oké, okay, gelukkig. Nou, dat, dat, daar ben ik blij om. Ik wil wel zeggen dat... ik zou dus zelf nooit meedoen... voor zo'n klein gouden medaille. Hé, Fred, Fred, Friet. Maar schoonzoon... De vader van mijn twee kleinkinderen heeft aan drie Olympische Spelen meegedaan. Daarom is de reden dat Wilbert Stuifbergen me een, een NSB'er vindt... omdat ik naar Beijing oh. ben gegaan. Dus zeg niets over Olympische sporters... want anders verban ik je van dit programma. <lacht> Oké? Okay? Nee, ja, bloed is, ik, bloed is ik... nader dan principes. Ja, dat is dus de vader dat, dat, dat, dat, van mijn ja. kleinkinderen. Ik wil geen gezeik horen over Olympische sporters. Nee, nee, ik was alleen bang dat ik zou onderbroken worden. Maar dat, dat, hoeft, dus, dat, dat hoeft dus niet. Hey, je bent gebeuren. een witte Germaan. Je hebt nog niets gepresteerd in je leven. Alle medeijs worden, worden gewonnen door zwarte mensen voor dit land. Dus, uh, oké, okay, schaatsen gaan nog een plaats. Sven Kramer en zo winnen. Maar je hebt gezien met Shani Davis... op het moment dat zwart op de schaats gaan, winnen ze alles. Ja, ja, nou, ja, dat, dat is inderdaad... Uh, wij zijn niet meer, uh, niet meer wat we geweest zijn. Nee, jullie blanke Germanen waren goed in het verkrachten... van vrouwen en mensen doodslaan. Ja, precies, maar daarom hebben wij wel onze genen verspreid. Ja, ja. Door, door verkrachting en slavenhandel. Ja, me, zo, too, me too. Jullie waren me too af aan la lettre. Ja, ja, precies. Ja, dat, ja. En, en, en toen was er nog gewoon niemand die er wat over zei. Nee. in kranten niks. En, nee. en maar toen had je Lieke Keuper ook niet als voorzitter van de jonge socialisten. die die mannen zoals jij aan de kaak stelden. Nee, maar kijk, wij schreven ook niks op gewoon. Nee, dat is gewoon, dat is jullie gewoon verkrachten verstandig. gewoon zonder wees, zonder DNA, dat is waar. Ja, precies. Maar dan, dan ik me naar die andere blanke, die weer gaat <laughs> wouwen over China... ...dus had je nog iets belangrijks. Nee, ja, ik wou weer over, over racisme en alles... van een of andere naamloze man beginnen en zo, maar dat nee, doe ik nee, maar niet. Even, ik wil even, even één ding zeggen, want ik weet dat je over... Ik wil, uh, El zegt, zo die maffe Germaan is ook van zijn voetstuk gevallen... maar dat was hij al eerder, heel constant onzin. Lees te veel wikiha. Even wat, dat is van Thierry Baudet, hè? Ik ja. vond wat Katja Algren deed, totaal niet kunnen. Want, je moet me zeggen... Waar Thierry Baudet racisme heeft gepredikt. Het feit dat iemand zegt dat de zwarte minder intelligent is dan de blanke, prima. Maar Thierry Baudet heeft boeken geschreven. Alles, en D66 die 66 die me orgaan wil roven... en die verder van het, zoals het wintje, wijt wijt het jasje, zeg me concreet: Pim Fortuyn is gedemoniseerd. Iedereen uh, wordt gedemoniseerd. Troestra is gedemoniseerd. Het makkelijkste is altijd wat niet Clinton doet met. Trump demoniseren. Zeg maar wat je ideeën zijn. Laat iemand anders idee ideeën. Uit de botsing der ideeën komt het. Ik vind hoe Thierry Baudet en Forum voor Democratie... en mij ook, is het een lul. Maar goed, hoe hij gedemoniseerd wordt, vind ik verschrikkelijk. Dat ik vind, je moet hem aanvallen. En ook jij, Blanke Germaan. Je moet een keertje concreet zeggen wat hij heeft gezegd. Dat gewauwel gelul van Katja Algren. Die is ook een fucking buitenlander die hier haat aan het zaaien is. Ze is gewoon een Russische infiltrante. En dat ja, allemaal is... onder auspiciën van fucking rondneukende uh, Pechtold. Die een flatje heeft genomen van haar en zijn vrouw heeft verlaten. Een fletje heeft genomen. Wie is Pechtold om mee een vingertje te wijzen over moraal? Dat is waar. Dat is ook dat een kutje en kontjes likker. Dat is waar. Nee, daar, daar heb je helemaal. U, u, sorry, nee, ik moest u mag, niet mag je zeggen. Worden? Ik weet dat ik de profeet ben, maar u mag je zeggen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Nou, voor één keer dan. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik vind het ook wel weer lastig als ik, als ik of wie dan ook iets terugzet. Dat, dat het gelijk wordt genoemd als demonisering. Want soms kan je gewoon bepaalde dingen zeggen. Hij heeft het niet zelf gezegd. Maar Germanen eh, demoniseren altijd. Jullie hebben de Joden gedemoniseerd. Jullie hebben de Zigeuners uh, gedemoniseerd. Jullie hebben iedereen. Jullie Germanen demoniseren. Dat is dat jullie handelsmerk. Dat, dat is ons handelsmerk. Dus nou, maar omdat ik dan ook de enige laatste echte ben. Ben ik dus ook de enige laatste echte die gewoon de. ...kennis heeft dat het niet moet. Maar je draagt de last van jouw voorouder op jouw schouder... ...als representant van de Witte Germaan. Dat is, dat is zo. En, ook de massamoorden. Dat, dat is zo. Dus en jij bent ben ook... schuldig. Ik heb nu een massamoordenaar in mijn uitzending. Ja, ja. Ik, ik ben ook heel dankbaar dat, dat we eigenlijk pas <laughs> sinds 70 jaar... ...weer voor het eerst op de radio zijn. Ja, dat, dat heeft is wel 70 jaar geduurd voordat we weer... Iets, ja. iets, iets mochten zeggen. En allemaal dankzij de opperzwarte Nederlander. Precies, en daar zijn wij u enorm dankbaar voor. En u bent onze messiah, en u bent daar <lacht> met Jezus. En, nou ja, het is, het is, het is gewoon fantastisch. Lieve luisteraars, u Mooi. luistert naar het programma... Zwarte Priet praat op Hilversum 1, waar wij cabaret, satire... Tot de kut verheffen. Dus voordat u het allemaal serieus neemt, ik heb de witte Germaan nog nooit ontmoet. Het is een persoon die door zijn lobby hier binnen is gekomen, klopt dat witte Germaan? Dat klopt, dat klopt. We hebben elkaar nog nooit persoonlijk ontmoet. U kunt bitteren naar apenstaartzppop1 of hashtag zwarteprietpraat. U kunt mailen naar zwarteprietpraat.pounet.tv. U kunt bellen naar 0800-1121. De technicus is Ans Beentjes. Lieke Keuper, voorzitter van de jonge socialisten, is mijn assistent... En Isa Missiani. En Isa betekent gewoon Jezus. De nummer 7 van het cda Fanlo, is mijn gast. En ik ga nu de Witte Germaan bedanken... om een andere mislukte Witte Germaan het woord te geven. <tie> Want dit is het programma dat als enige het opneemt... voor de onderdrukte Witte Germaan. Witte Germaan, tot de volgende week. Tot volgende week. Oké, okay. Wilbert Stuifbergen, De ook. Straks over de ongelofelijke haast die D66 heeft om de donorwet erdoor te harnissen. Maar ik, ik stond stil. Het was in Raalte. En wij stonden stil tegenover een moeder en een dochter... die gekomen waren voor de expositie Real Human Bodies. We hadden hen onze flyer gegeven over de kans dat ze vermoorde Chinezen zouden gaan zien. De dochter, ik schat dat ze 15 was, ze dukte erg lang. Want ze wil later in de medische wereld gaan werken. En daarom is ze er geïnteresseerd. Uiteindelijk kwam zij met de vraag. Weten jullie dat wel zeker? Nee, zei ik haar. Ik weet het niet zeker. Of hier nou illegaal geplastineerde daklozen staan of vermoorde een Gong. Alleen, als de burgemeester opdracht geeft om DNA af te nemen... kan dat gecontroleerd worden. Wat ik wel zeker wist, is dat de Chinezen illegaal geplacineerd zijn. Moeder en dochter gingen even in de auto overleggen. En ze kwamen later terug, om mij een hand te geven. Ze hadden zoveel twijfels dat ze niet meer naar binnen gingen. Ik vond dat een mooi gebaar. Een hand geven. Waar het in de kwestie real human bodies om gaat, dat het publiek eerlijk geïnformeerd wordt... Precies dat probleem speelt ook bij de Donorwet. Daar gaat het ook om geven, maar niet het geven van haar hand. Wij worden opgeroepen om ons als donor aan te melden. Maar ons wordt niet verteld dat je mogelijk als hersendode kunt worden gedood. Ik heb u eerder op deze plek S Esmeel laten horen. Die in Den Haag aan de dood ontsnapte, nadat ze hersendood verklaard was. Omdat zij niet de enige is die dit overkwam, kun je mijns inziens stellen... dat er sprake is van moord met voorbedachte raden. Als medici nog langer hersendode donoren gebruiken. En dat ik niet de enige ben die twijfels heeft over de diagnose hersendood. Dat bleek wel uit het debat in de Eerste Kamer. Waar twee à drie senatoren dit punt aankaarten. Degene die dat het hardst zei was Tom van Kesteren van de PVV. Ook de Partij voor de Dieren melden hun twijfels. Beiden maakten duidelijk dat het grote publiek niet weet wat je kan gebeuren als je hersendood verklaard wordt. Zij benadrukten allebei dat het essentieel is om het grote publiek eerlijk voor te lichten over de twijfels rond het zogenaamde hersendood zijn. Net als bij de situatie die ik u net schetste, bij de moeder en de dochter, die niet eerlijk, open en transparant geïnformeerd worden over de twijfelachtige dood van de Baris-Chinezen, net zo essentieel is het voor ons, Nederlanders, om open en eerlijk geïnformeerd te worden over de feiten rondom hersendood. En omdat met name... De VVD'er Frank de Graven, geïnteresseerd is in de effectiviteit van de nieuwe wet. Met andere woorden, levert het nou ook meer organen op? Heb ik de cijfers opgezocht bij de Nederlandse Transplantatiestichting. Hoeveel transplantaties worden er nu met hersendoden donoren gedaan? Voor 2016 was dat 391 van de 689. Dat is ongeveer... 7, nee, kijk hè. 57%. En in 2017 was dat 366 van de 705. Zo'n 52% van de transplantaties. In beide jaren dus ruim meer dan de helft met hersendode donoren. Zet dat tegenover de 150 patiënten die volgens Alexander Pechtold elk jaar sterven, omdat er geen organen zijn. Nogmaals, ik haal deze cijfers erbij omdat VVD er de Graven zo in cijfers geïnteresseerd is. Ik vind het veel beter om de principiële vraag te stellen. De principiële vraag. Zodra je weet dat de hersendood verklaarden gewoon blijken te overleven... dan stop je toch met die groep te gebruiken als donoren. Zodra je dat weet, dan zijn we in feite met moord bezig. Ik heb dan ook vooral kritiek op die d ers die puur formeel reageerden op mijn mail. Dat het hersendoodprotocol niet de inzet van deze wet is. Nee... Maar dat zou het juist wel moeten zijn. Omdat vorig jaar 366, 366 van de 705 met hersendode donoren werd gedaan. De basis van de transplantatiepraktijk is ziek. Omdat we nu al mogelijk bij meer dan de helft van de transplantaties aan het moorden zijn. Een enkel Kamerlid beantwoordde mijn mail. Positief nieuws was dat een cda waarschijnlijk tegenstemt. Hij vindt deze wet ook te ver gaan. De woordvoerster van D66 in de Eerste Kamer, mevrouw Breenenoord, zij maakte het het bondst. Ik sprak haar op het Binnenhof en zij stelde dat Esmee helemaal niet verklaard kon zijn. Dat was gewoon niet mogelijk. Vanwege deze knalharde ontkenning van de feiten laat ik als slot van deze kolom Esmee op deze plek nog maar een keer horen als een van de weinigen die het kan navertellen. D66, Pia Dijkstra en Alexander Pechtold... hebben zo'n ongelooflijke haast dat deze vrouw niet meer had geleefd. Hier hoort u es mee. Voor de tweede keer bij PREM. U hoort haar voorlezen uit haar medisch dossier... uit de periode dat ze hersendood was verklaard. Gesprek met vader en familie gehad... en alles vanaf het begin doorgenomen en uitgelegd... dat er sprake is van onomkeerbare hersenschade... En ernstige longschade die dus niet meer met het leven verenigbaar is. Oké, okay. nou dankjewel Wilbert. Ik, zou, ik heb helemaal niets geluisterd, want uh, we zaten met iets in een geweldig gesprek. Maar uh, heb je een zegje kunnen doen? Ja hoor, ja ja. Oké, okay. en, en Wilbert? Ja? Ik zeg het niet vaak, maar dankjewel. Alsjeblieft. Je blijft een raar, rare idioot, maar dit is het platform voor rare idioot. Nou ja, idioot. Ik ben in feite een heel conservatief persoon. Ik maak me <laughs> gewoon uh, zorgen om uh, hele simpele dingen. Ja. Waar wij vroeger uh, waar wij op 4 mei zo druk over maken, bijvoorbeeld die Chinezen. Dan denk ik, ja, ik ben in feite een aardconservatief. Goh, dat ik dat uit jouw Dank motor. Dankjewel, Wilbert. Alsjeblieft. Hoi. Oké, okay, dan gaan we naar. Luister, dit is de laatste beller... want ik wil ook nog een gesprek hebben met mijn gast. Eugenie, nacht. Oh, wat? Uh, Lieke, ja, nou, de ja, genuwerberg. Dag Eugenie, zeg het maar. Nee, ik dacht misschien heb je mij zo te vragen. Waarom? Maar, <laughs> nou, ik ben ook jurist en ik ben uh, manisch-depressief. En ik heb 40 jaar heel veel ellende gehad. En, dus... en waarom zou ik jou dan in mijn programma een vraag moeten stellen? Nou, je had het over Venlo. Nee, ik denk. Ik ben van plan te promoveren. En ik wou je eigenlijk vragen wat jij daarvan vindt. Ik vind het geweldig. Ik ben, ik ben, al te, ik ben afgestuurd in 89. Ik ben dus al bijna uh, uh, 29 jaar van plan om, uh, om te promoveren. Maar ik ben te lui. Hoe Wat je sp... nou? Want ik wou het net opzoeken. Wat zei je? Nou, wat jouw leeftijd is. Wat ik, net ik, ben op... ik, ik, ik ben net 56 geworden. Oh ja, ik ben 58,5. Ja. En ik heb oudere leeftijd rechten gedaan uh, naast werk in Amsterdam. En ik had hapel gedaan. Uh, maar dat op... zijn meestal mislukte mensen die op oude leeftijd <lacht> Nee, sorry hoor, <lacht> nee, ja, Eugenie. Ja, nee, ik voel me zeer mislukt. Maar het kan wel goedkomen misschien. Eugenie, weet je wat je met manisch depressie voor mensen moet doen? Nou, ik, 40 jaar uh, heb ik ellende gehad. En net drie maanden in bed. En ik ben... Via professor Pieter Kuiper. Uh... Nee, maar Eugenie, even voordat je alle namen moet doen. Je moet mensen als jou al gewoon belachelijk maken. Provoceren, dikuriseren. Want je kan alles hebben, maar als we elkaar respecteren, dan provoceren we elkaar. Ja, ik hou ontzettend van provoceren. Je bent ook lekker cynisch, maar ik. Uh... Nou, ik ben niet cynisch. ik ben zeer opbouwend. Nee, ik, ik, ik zit te denken, ik heb ook via. Wat ga je stemmen, wat ga je stemmen eh, bij de, bij ik de komende gemeenteraad? En recht, dat is nee, wat raad. ga je stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam? Maar kan ik op jou stemmen? Wat zei je nee, al? want ik heb te veel mensen. Kijk, Isa, Jezus, die ik al veertien jaar geleden heb ontmoet, Scherven zal wonen, zou ik op hem stemmen. Ik heb, ik heb, mijn probleem is, als je niet oprecht dat ik altijd te veel keus heb het ah, is nog nooit gebeurd in een verkiezing dat ik te weinig keuze had. Ik, ik, heb, altijd, het, ik heb altijd. Ik had zo'n luxe dat ik steeds moest twijfelen. Weet je, alsof ik zeven, zeven vrouwen had die seks met me wilden hebben. Of zeven mannen die mijn kontje wilden liggen. En dan moest ik kijken wie het moest doen. Ik heb altijd te veel keuzes gehad. Lastig, hè? Het is heel zwaar, ja. ja ik nou, heb een ik heel zwaar leven. Als je een supermannetje hebt. Of vijf, ik woon in Bussen op 50 meter afstand. En die. Uh is net overleden, gelukkig gaat dat winkeltje door. Ja. Maar uh, dat is heel klein, dan heb je ook geen keuze. Heb je maar je zegt één, dat één je in Amsterdam vormen. woont en nu woon je in bussen, nu stap ik het niet meer. Waar woon je? Ik woon in bussen. Op wie ga je stemmen? Nou, dat zag ik net, ik moet me erover verdiepen, want ik ben pas twee, maanden, twee weken uit een diepe depressie. Dus ik lag al in bed en ik heb niemand. Eugenie, ik ben al 56 jaar in een depressie. maar Dan dat Kun maakt je maar uit. iemand aanraden waar ik op moet stemmen? Ik weet het niet, ik, het interesseert me ik totaal niet in bussen. CDA. Oh, maar Eugenie, ik dacht dat jij een welkom afwisseling zou zijn, maar eigenlijk wallen je alleen maar. En, en, en ik heb geen ik last van stoppen. politieke correctheid. Ik ga stoppen. Ik wil alleen zeggen dat ik een jaartje in Venlo opgenomen ben geweest. Nee, maar omdat... Eugenie, ik wil wel zeggen dat ik het ontzettend feit vind dat je belt. Want als je belt met mij, stel je bloot... Ik ben dat ik jou live heb mogen horen. Nee, maar Eugenie, als je belt met mij... als manisch depressief, stel je zelf bloot aan totale ridiculisering voor provocatie. En je doet het gewoon. Nee, ik zeg alleen, ik ben niet manisch depressief. Ik heb een stoornis. Ja, maar ik heb ook een stoornis. Waarom denk je dat ik dit programma maak? <lacht> Nou, met jou kan het praten. Maar, maar je uh, Eugenie, wagen, welk gezond... Maar luister, Jezus heeft ook al... Want welk <laughs> gezond mens komt van 12 tot 2... op Hilversum 1... om twee uur lang te wouwelen over zijn politieke ambities? Dan moet je echt gestoord zijn. Ja, vind ik ook. Maar dat zijn de leukste mensen, toch? Natuurlijk. Daarom ga je ook... En weet je wat ik het leukste vind, Eugenie? Ik zeg altijd tegen mensen... de mensen die opdagen, die maken het verschil. En Isa da dacht al... ...zit, nou, ik, ik weet, 2003, 2004... Okay, ...je hebt het over Isa, wie is dat? Isa, mijn gast, Jezus, Messiani... Heet eigenlijk a -Aisa. Schrijf je maar hij zegt Isa... ...en de Arabische naam voor Jezus is Isa. Nou, ik ben vanmorgen het... aan Eukemeens... ...viering geweest, grote Naarden. Eén ja. keer per jaar... Nou, het was zo'n feest. Oké. Okay. Maar Jezus, ik, ik, ik was in Nice uh, in januari en toen kreeg ik van een hele... Voor een gestoorde die depressief was, had je wel geld kruiken. om naar Nice te vliegen. Ik ben helemaal ook in Ja, Jezus, maar Eugenie, je spreekt er zelf wel. tegen. Je was drie maanden depressief in bed, maar je was ineens naar Nice. Maar goed. Nou, sorry, ik moest... Ik vond wel eens, ook al was ik een zombie... Wij zijn met z'n viertjes, ik heb twee zonen... En die wouden zo graag nog eens met, met moeder ook gewoon te vieren. Doe de groeten aan je zonen en zeg ah, tegen ze: ja, die weet niet wie je bent. Ik. Mama, niet, maar, maar Eugenie ik hoef je niet te weten wie je bent. Je bent gewoon goed voor mijn luisters. Ja, maar het was ontzettend fijn dat ik je eventjes kon schenk. Nou, ik, was, ik, was, ik vond het ontzettend fijn dat je inbelde. Leven mensen als Eugenie? Leven de gekkies die de wereld mag, veranderen? Okay. Dag, <laughs> Dag, lieve Eugenie. kijk, Maar Isa, wat ik dus leuk vind... kijk weer die grap, hè. Kijk hoe ze ermee omgaat. Juist, Andere ja. mensen denken... oh, ik ben maar... dan moeten ze politiek correct gaan doen. Ik krijg een mail van Ronald Sasse... Hier nog een heuse allochtoon blank ook... met de Nederlandse nationaliteit. Momenteer weer luisterend vanuit Bosnië. Veel plezier als altijd. Professeer met respect kun je vaak en goed. En ik heb een mail uit Bretagne van Nicolas de Bruin... die het vroeger leuk vond, maar hij vond dat ik te veel schold. Maar hij en zijn vrouw hebben ruzie. Dus de vrouw luistert nog en hij is afvallig. Um, Isa, uh, Isa ja. we hebben nog een aantal minuten. Een paar dingen. Waarom zou ik, als ik in Venlo woon... op jou moeten stemmen? Ja... Yeah. Uh, ja goed, ah, we, we hebben een heel leuk verkiezingsprogramma als, als CDA. Nee, waarom moet ik op je? Ja, Posten. en uh, ik maak onderdeel uit dus van die mooie, mooie partijen met een interessante uh, verkiezingsprogramma. En zelf uh, ben ik heel ambitieus. Ik wil de komende vier jaar ook uh, mij besturen en aan een mooi Venlo uh, blijven bouwen Nou, ik heb daar een aantal concrete uh, ideeën en plannen voor. Uh, je weet dat we nu ook met kamp Bezig zijn. Ik zou nog heel graag iets uh, willen doen aan uh, werkloosheid onder uh, jongeren. Maar jullie hebben geen werkloosheid. dat is bijna jawel, nul. Jawel. Ja, vergis nee, je niet, Prem. Hebben we jullie hebben, echt nog werkloosheid? We hebben genoeg werkgelegenheid. Maar, maar, maar, maar, maar die werkloosheid is voor mensen die niet opgeleid zijn... voor de banen die er zijn. Juist. Dus daar zou je moeten praten over andere opleiding. Want je kan niets doen voor die werkloosheid. Ik bedoel, nee. als je mensen opleidt voor een baan die er niet is. Daarom, maar dus. jullie hebben heel veel... Er zijn, er zijn hoeveel Tienduizenden Polen zijn klop, er, de klop. Boegaren. We hebben een heleboel seizoensarbeiders, ja. dat zeg je zelf ook. Maar we hebben een heleboel mensen die werkloos zijn. Die staan langs de die, zijlijn. Maar die willen niet in die kassen Nee, werken. die moeten die moet, die moet, uh, nog een stukje opleiding krijgen. Nee, ze willen geen opleiding krijgen. Maar, maar hey, kom Isa, okay. Isa, ah, ja, nee, als ik kijk naar mensen als jou, Hassan Nadja, andere mensen daar. Die hebben alles wat op hun weg kwam aangepakt om te groeien. Klopt. Ik heb werkloze, witte, zwarte, gele, groene mensen in Venlo verder ontmoet. Ze willen dat werk van de polen niet doen. En die polen doen dat werk en die groeien, groeien, groeien. ondertussen lopen ze. Ja, dat werk is minder waardig. Ja, ze moeten een schop onder hun kont krijgen, die werklozen daar die totaal niet opgeleid zijn. Nou, je hebt wel, je hebt wel een punt. Er is een groep waar het uh, heel moeilijk uh, mee gaat. En die dus ook moeilijk aan zullen het werk Ze zullen de hele tijd blowen. Ja. En de wereld... nee, maar daar de... zijn wij ook heel duidelijk in van... Uh, uh, ja, iedereen moet wat, wat doen. Hè. Dat, ja. uh, dat gaat niet vanzelf. Dus ook mensen die in de uitkering zitten... Moet uh, die moeten ook prestatie leveren. Maar Isa, je, je, ja. wat ik van je had gehoopt... Ja. is dat je jezelf tot voorbeeld... want je bent de inspirerende man. Dat ben ik. Nou, dan kan je het zelf toch ook... Raad. in plaats van die mensen dwang aan te praten... zeggen jongens, doe als mee... want als je aan de zee kan blijven staan... Kom je nergens. Ja, ik, ik doe niks anders, Prem. Ik probeer dat positieve wel te uiten van... als je je inzet in ja. Nederland... iedereen krijgt die kansen uiteindelijk. Ja. Sommigen moeten er iets moeite, meer moeite voor ja. doen. Maar het zij zo, maar je komt er wel. Dus ik wil iets doen aan, de, aan die ambities... maar ook die positieve houding van jongeren. Daar heb je wel gelijk in. Ik wil iets doen. Maar jij doen. bent toch de belichaam? Isa, luister. Ja. We kennen elkaar van veertien jaar geleden. Ja. En wat me altijd getroffen heeft aan jou is dat je nooit huilie-huilie bent... maar dat je altijd zegt, wat zijn de kansen? Juist. Jij bent de kansenpakker. Ja. Je bent geen huilie-huilie over wat niet kan. Mm -hmm. nou, nu is mijn vraag, kan jij... Er is een, een, een deel van de jongeren uh, in Venlo en Venra in die omgeving... Ja. die um, verwend zijn, mm -hmm. blauwe leuker vinden... en niet die ambitie, die honger die jij hebt... die hebben ze niet... Ja, maar goed, wij moeten dus uh, uh, voor een deel moeten we dat aantrekkelijk maken voor hun. En als dat niet werkt, ja, dan moeten we misschien helaas met maatregelen, komen waardoor ze een beetje gedwongen worden. En dat wel? is ook helpen. Is dat nou ja, ik wel? praat geregeld met die, met die jongeren. En ik kan je gelukkig uh, zeggen dat die groep steeds kleiner wordt. Ja. Ik spreek uh, gelukkig heel veel jongeren die heel graag willen. Maar het gaat heel... heel goed met jullie ja, gemeente. Ja. Nee, maar goed, we hebben nu wel een specifieke werkgroep van een aantal raden. Uit verschillende politieke partijen die zich bij zich houdt met de allochtone jongeren. Want die komen iets moeilijker aan het werk dan de gemiddelde jongeren. Ik maar, wil in maar, het algemeen. Maar is alle jongeren helpen, dat, laat van, ik van, daar ook uit. Want die Lans jongeren kwamen ook moeilijk aan het werk. Wat klopt, het probleem is. Klopt. Want kijk, je zegt praat over allochtone jongeren. Het is een sociaal-economische uitsluiting. Absoluut. Want jij, 16 jaar in Nederland gekomen. <coughs> Meteen aan de slag gegaan, opgebouwd. Juist. Je bent gemeten, dit man. Je, je, je, je, je, je, je werkte bij die energiemaatschappij vulde je zakken. Je woont in een koopwoning. Ja. Hoe oud zijn je kinderen? 11, 6 en anderhalf jaar. Oké, okay, die van 11 ja. zit nu in de brugklas. Of was groep 6? Groep 7. Groep 7, VWO-advies ja. nu al. Nou ja, daar, daar, daar zijn we wel naar aan het kijken. Goed kijk, weet je... Uiteindelijk, eh, ook, ook met dat soort dingen... Ik zie heel veel ouders die willen bijna hun kinderen dwingen... om een hoger opleiding maar je kan ook stapelen. Maar goed, ook, ook, ook een automonteur of eh, iemand eh, in de techniek... kan gelukkig worden. En luister, hè? Isa, dus, ik wil met je wedden... Jouw drie kinderen ja. worden elite of higher middle class. Dus wat de grap is... Uh, uh, uh, uh. we doen denk ik altijd dat het om een kleur gaat op sociaal-economische positie zeker, zeker, en die proberen we omhoog te krijgen ja, en wat gebeurde met het CDA je kwam in die kerk en dan kom je daar met de dokter en dingen en die sleep je omhoog dus het zijn altijd de sociale netwerken netwerken, netwerken. en jij bent de sociale netwerker ja, dat is een als van... ik wil klimmen, als iemand van, met een kleurtje in, in, in, in Venlo... moet ja. ik met jou en Hassan Nadja... want Hassan Nadja is directeur van een woningcorporatie ja. Oudweg, die sleept iedereen ja. niet. Nee, maar dat is voor de eerste keer, zeker in Venlo-prem... dat we dat probleem grondig zijn gaan aanpakken. Hoe kan dat? Dat er heel veel werkgelegenheid is... maar dat bepaalde groepen jongeren er niet van profiteren. Dus met samen met Omdat onze... Omdat die jongeren niet van die, in die maatschappij willen... ze, ze staan dan zeker Nee, maar het ligt ingewikkeld dan we soms denken. We hebben nu een onderzoek gedaan waar een aantal resultaten eruit zijn gekomen. En we proberen nu samen met de wethouder en een aantal ambtenaren iets grondiger het probleem aan te pakken. Om met werkgevers te praten. Als u in Venlo ja. woont, dat is de reden waarom op Isa Messani, Jezus Messani, <lacht> nummer 7, zou moeten stemmen. U ziet het, met provocaties, met uitdagingen, <lacht> alles. En hij blijft geloven waar hij voor staat. Janus ja, dus Bijder. Jij, Prem, ben jij er? Ja, lieverd, uh, uh, uh, uh, uh. zonder jou heb ik gelieven. Uh, dit is mijn huisdichter. Hij gaat nu een gedicht doen, ik weet niet wat. Ik ben altijd benieuwd, want we hebben Jezus in de uitzending. En is hey, Janus. Dames en heren, het is 1 uur 53 minuten en 27 seconden. Hier is Janus. Heel Hilversum, totale paniek op zondag. Want ik had nog niks geschreven. Ik stond blues te spelen in een bar en ben er veel te lang gebleven. Ik had me voorgenomen om te schrijven, om te pennen... want ik had wel zin om op zondag Prem nog eens een keer een retorisch te jennen. Maar man, jezus, wat een priet praat. Het is een versje vol gebakken lucht. Al mijn gedichten blijven steken op mijn meisje is weer terug. Liever had ik iets scherpzinnig over Venlo nog verteld... en over iets wat Prem zei, dan iets grappigs nog gemeld. Maar deze zondag is weer armoede. Kwaad vers over de show... Waarom is ze al terug? Maar omdat, ik, maar omdat mijn meisje terug is, vind ik het wel prima zo. Deze radeloze dichter ligt volrijmend op zijn rug. Maar de lokale politiek is secundair op zondagavond, want ik heb mijn meisje terug. En ja, natuurlijk moet het scherper en poëtischer qua verzen. Stroopers zwaarders, uh, jambers beter. En is het nu op zondagnacht? Misschien. ...deze week wel iets te licht. Maar na een weekje met mijn meisje... ...garandeer ik je, dan kan ik wel weer denken. En schrijf ik volgende week... echt waar, Prem, weer een topgedicht. Maar ze zou drie maanden wegbleven. Wat doet ze al terug? Twee maanden, Prem. Ja, maar ze, ze gingen in december weg. Wat doet ze al terug? Misten ze ja. je zo? Zeg ze anders even gedacht. Hi, waarom Hi, ben je Tim. terug? Je zou lang wegbleven. Ben... Wat? Je zou langer wegbleven. Ja, sorry, niet twee maanden joh. Ja, maar je was. Nou ja. Ik, ik twee ben maanden niet, was lang genoeg hoor. Maar Moet jij je bent funest voor dit programma, hè? Ik kan geen goede <laughs> gedichten <laughs> meer maken. Daar ja, is niet helemaal waar. Kan je niet zo snel <laughs> mogelijk uitmaken, mogelijk. dan wordt zijn creatieve kwaliteit groter. <laughs> Ik zal, ik zal hem even mentaal pijnigen... zodat hij weer even shit gaat schrijven hey, voor je. Okay? Welkom terug, Janus. Dankjewel. En wat ben ik dankbaar dat je grote liefde weer terug is. Anders, ik wel Prem. Dankjewel. Doei, Bye. Janus. Tot de volgende week. Uh, Oké. Okay. Hebben we het kruisgesprek met Martijn Gremius? Hey, Martijn. Dag, Prem. Hi. Uh, je hebt gehoord wat voor ellende er is gekomen van uh, uh, mijn, mijn eerste regel van jouw <laughs> gedicht. Ik heb, ik, heb, ik, heb hem, ik heb hem toch maar laten liggen ja, dat, week. Ja, dat had ik wel door, maar ja. dat was de provocatie ja. die natuurlijk nodig was. Wat heb je straks? straks. Wat voor de duidelijkheid, dit is Martijn Gremius, presentator van Nachtkijkers. Dat begint om twee uur. En als u naar mijn programma luistert, zou ik het leuk vinden als u ook naar c programma luistert. <laughs> Hij heeft vaak hele leuke gasten, hele leuke ja. dingen. En Martijn moet van twee tot zes uur ochtends werken. Dus ik vind het leuk. Dus liever Martijn dit is gewoon schaamteloos programma, dank, reclame voor dank. jouw programma. Wat heb je straks? Zometeen documentaire maakte René Scheltema. Ze maakte de film Normal is over. Een film die nog maar eens onderstreept... hoezeer wij onze planeet overbelasten en hoe het tijd te keren. Maar wil je er niet een beetje provoceren... in plaats van serieus uit te nodigen? Ja, wat moet ik gaan nou provoceren? Het is een hele ernstige zaken. Nee, prim. maar de aard, nee, waarom is het ernstig? Laten we de aarde vernietigen, dan worden de kakkerlakken. Dan worden de kakkerlakken Trouwens, de baas op prim, deze aarde. Ik, ik, vorige week kondig jij vol trots... Tot, uh, een stadsgenoot van mij aan, Gerdien Rot. Ja, so, uh, maar Christi die is volgende week. Ik oh. was helemaal... Hey, maar ma ma Martijn, ma Martijn, even ja. serieus, want ik luister wel naar je. Ja. En je neemt iedereen zo serieus. Maar ik zou aan die vrouw beginnen te vragen... wat is er mis als de, als, als de mensen kapot gaan... dan gaan de kakkerlakken de aarde bewonen. Punt. Dat is ook een... Dat kunnen we, ik zal het meenemen. Als de dinosaurus dinosaurussen niet dood zouden zijn gegaan... zouden wij mensen nooit hebben geleefd. Ja, dus we moeten het, moeten het wat scherper maken. Nee, we moeten het gewoon kapot laten gaan. Dan worden de kakelakken De baas en worden wij de, sla, de slaven van de kakkerlakken. Ja, lakken. maar jij hebt toch ook kinderen, Prem? Jij wilt ja, maar ook dan, ook dan moeten je... die kinderen maar slaven van de kakelakken worden. En dan heb je al kleinkinderenprem? Prem? Ik heb twee kleinkinderen en mijn tweede dochter krijgt een zoon in, in juli. En die moeten toch gewoon nog een beetje leuke aarde hebben? Nee, die moeten gewoon slachtoffers van de kakkerlakken worden. Of Ach. anders een politieke partij oprichten. Ach. Nee. Ja. Jij, bent, jij bent gisteren toch jarig geweest? Nog van harte gefeliciteerd. Dankjewel, ik ben 56 jaar geworden. Ik had nooit gedacht dat ik zo oud zou worden. Ja. En ik ga bruine rumzuipen als ik thuis kom, dat ik ermee neervaal. Heel goed. En ik gun iedereen dat hij 56 en nog veel ouder wordt. En dan ga ik daarna een steak eten. En daarna ga ik een, een steak eten. eten van een koe... die niet ritueel geslacht is, maar gewoon baaf, boef... en, en ook gewoon geleid heeft voordat hij dood ging. Genieten van Prem. Dank Luisteraars, dit is Martijn Gremius. De man die kan omgaan met mijn provocaties. En die presenteert Zondag Kijkers met of andere idioot die u gaat uitleggen dat we de aarde niet moeten vernietigen. Hey, hey, hey. <laughs> Dankjewel. <laughs> Dag lieve Martijn. <laughs> Dag Prim. Um, uh, dit is voor jou. Uh, uh, Isa, ik heb een boekje geschreven in 2009. Alsjeblieft okay. met de opdracht. Uh, Isa, het liedje begint al te starten. Ik ga de hele afkondiging vergeten te starten. Maar ik was ontzettend dankbaar blij. Uh, uh, dat ik je weer na zoveel jaar heb gezien dat je mijn gast bent. Je bent een fantastische Nederlander, je bent een fantastische Limburger. Ik zou nooit op het CDA stemmen, maar als ik in Venlo zou wonen... zou ik echt op je stemmen. Je bent een goed mens. En lieve luisteraars, als u in Venlo woont, stem alsjeblieft op... Isa, is staat Aisha Mezzani, dat betekent Jezus Mezzani, nummer 7 op de lijst van het CDA. Een integere, betrokken man met het hart op de juiste plaats, die werkt en knokt voor zijn gemeenschap. En ik ben shukran, shukran, shukran. Dat je mijn gast wilde zijn en dat je mijn idiotie wilde aandoen. Dank, Dank je wel. Dat is wederzijds. Ik vond het ja. fantastisch om hier te zijn. Ja, ja. ik vond het geheel wederzijds. Lieve van. luisteraars, dit was Zwarte Prietpraat. Volgende week komt Gerdine Rot van de ChristenUnie uit Zwolle. En u weet dat alles van dit programma. Het brein is Prim De technicus was Hare Majesteit. Als Beentjes, Lieke Kuipers. De voorzitter van de Jonge Socialisten. die de hele Partij van de Arbeid haat. die was haar assistent. Lieve de vrijheid van denken. liever de vrijheid van meningsuiting. Lieve Paul, lieve Europese CDU, lieve lokale politie... ...lieve Isa, Messiani, Jezus Messiani... ...lieve de voorkeurstem, lieve CDA, lieve Venlo, lieve Nederland... namaste. dag! Je bent veel te vroeg.